Hebben niemand minder dan X-Wel bereid gekregen om een hele leuke mix in te leveren? Ik zou je zeggen. Het komende uur. X-Wel, non in de mix. Looking right at you, this feeling is on you I want you addicted to me Zandvoort, Zandvoort. Zo hebben zie See it in the house. Met de kerstmis van x -12. tot 11 uur. See it. Lang zie het. Op jou CfM Zandvoort, Zandvoort. Grootste dansverhoor. Hij gaat zo sluiten. Normaal gesproken zeg ik. Tot volgende week vrijdag, tot zie het. Helaas zijn we er volgende week. Even een weekje tussenuit. Maar niet getreurd. De week daarna. We komen keihard weer terug. Wat we dan voor je klaar hebben. Heel veel nieuwe muziek. Heel veel nieuwe partyinfo. info. En de allerlaatste party-update. Die zegt, tot over twee weken. Tot ziens. En blijf ook luisteren natuurlijk naar de andere programma's. Van CWM Zandvoort. Dit zijn de laatste beats van Axel. Bedankt voor het luisteren. Maar dat was de JJK. Tot ziens.